Ja. En we zijn weer uh, terug. Uh, we hadden ja. net uh, een ander muziekje. Dit was Hank the Knife en de Jets met Guitar King. Uh, Leuk. Bij ons is uh, Maaike Koper. Zij goed, is de goed. fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En, uh, Zeker. <laughs> welkom. <laughs> Wij gaan uh, het hebben over de verdwenen...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 Het kan zijn bij een, bij een mooie voorjaarsdag hoe druk het kan zijn... En dat kan natuurlijk ook met de mooie najaar staan. Ja, want ook zijn eigenlijk de strandpachthouders... zorgen die zelf voor fietsenrekken? Of doet de gemeente dat ook? Volgens mij is dat, uh, is dat is, openbare ruimte. is openbare uh, Want ruimte. het is bovenaan. Ja. En het is niet de bedoeling. En ik denk ook dat het niet veilig is om die hele afgang met fietsen... Maar er te nee, staan wel behouden, fietsen. Bedoel, nee, maar er staan wel fietsen. Je he? moet er altijd die rekening die mee, zei, mee houden. Er staan fietsen. Nou ja, mensen, er hangen sommige bordjes... Ja. van uh, ja. geen uh, verboden voor fietsen te parkeren. Ja, maar als het en is... heel druk is... Weet je wat het ook is? Die... Hekken, of die rekken, die, ja. die, die aan de zijkant, die zijn niet geschikt om daar je fiets aan vast te maken. Want als iedereen zijn fiets eraan vastmaakt, dan komt er zoveel druk op te staan. Dan sloop je ze. Ja. Nou ja, en nog belangrijker is: stel dat er een ambulance naar beneden moet. Of wat dan ook. Hè. Als daar hulpverleners ja. naar beneden moet... Je moet natuurlijk altijd. We hebben een aantal afgangen die, die echt daar goed geschikt voor zijn. Ja. Maar elke afgang moet wel uh, vrijwillig blijven. Vrijvlees. Om te zorgen dat als er iets uh, ja. nodig is. Ja, klopt. Ja. En, en er is bij de plannen altijd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 Dan gaan ze daar gebruik van maken. Daar ja. ben ik echt heilig van overtuigd. Ja. Ja. Dus dat is mijn pleidooi. Ja, nou ja, ik vind het een heel goed. Uh, Valt nog wel, streven, wat, uh, te er wel wat te behalen daar. Doen, en, uh, ja, ik goed ja. ja. Ik dat denk ik ook. En ik hoop van harte op korte termijn dat aan het raadhuisplein toch, toch aangepakt kan worden. Want het kan want wel. zo he? niet de hele winter doorgaan. Nee, nee. Want er is ruimte. Daar kun je gewoon wel uh, fietsenrekken rekken neerzetten ja. toch?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 een haltestraat is ook nog ruimte om wat dingen neer te Jawel, zetten. Juist ja. Oh ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat als je daar ja. goed met elkaar naar kijkt... dan, dan kan daar vast meer, meer geregeld worden. Ja. Ja. Nou. goed Wanneer wacht jij, verwacht jij daar zeg maar resultaat op te krijgen? Was de vorige keer was ik, was ik er heilig van overtuigd... dat er voor het seizoen iets gedaan wordt. Maar daar heb ik een aantal keren gevraagd. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb mijn vragen nu ook wat dringender gesteld aan het college. En ik verwacht dat ze die... Ze, ligt dat aan de ambtenaren of ligt dat aan het college die dat moet aansturen? En ons aanspreken.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 Uh, nee, maar dat is niet gekomen. Nee. Nog de daad bij het woord. Ja, ja. ja, ja, jammer, het zeker ja ook. He? jammer Ja, Jammer, inderdaad, want uh, wat jij zegt, uh, dat, dat klinkt mij als muziek in de oren om bijvoorbeeld inderdaad.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 Ja, want als je vanaf Pallas uh, Hotel, Talasa wou ik zeggen, en Palace Palassa, uh, <laughs> misschien een nieuwe naam. Af, vanaf, <laughs> leuk, uh, vanaf uh, Pallas Hotel erop komt, heb ja. je daar die trappen en je ja, hebt klopt. dat stukje, ja. dat stukje ja. voetpad. Bij ja. het voetpad staat een bordje voetpad. Ja.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 Dus, uh, en dan dat moet ik duwen. zeggen dat ik net terugkom van twee weken. Uh, ik, heb, ik heb een ieder meeloze -me week gehad ja, de afgelopen duwen. week. Dus de laatste. Even maar. Ja. <laughs> ja. Ik dacht, laat ik het ik ook weg. eens een keer doen. Ja. Ik zeg, ja. het is best wel eens lekker. Ja. lekker nee, die, rusten. Die, die uh, dat vraag ik omdat die bakken op de uh, Noordboulevard, zeg maar. Als je vanaf het uh, station uh, naar ja. het strand loopt. Dus ja. dan, dan, dan ja. Doorgang, ja. De doorgang. Ja. He, de, die bakken de... die nog moeten groeien. De, de ja, bomen die, die bomen die vanaf het begin droog hebben gestaan. zijn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 Uiteraard, kunnen blijven ja. staan. Nou, ja, dat doe je in je eigen tuin op je balkon. Doe je dat ja, ook zo. Je rekening mee, en dat ja. We hadden vroeger hier natuurlijk ons eigen planten, plantenmannetje... In, in het dorp mm -hmm. van Kleven. Die, ja. die, die wist feilloos... dit kan wel en ja, dit kan ja. niet. Ja. Ja. Want er kunnen zoveel planten... Aan de kust, alleen je Jawel. moet wel even weten ja, wat dat ze tegen de de de ja, En, en wat, wat ook bijzonder was, want ik vroeg dan wel eens aan de mensen van uh, uh, de hand, nee, niet de handen. die mensen die zeg maar vegen en zo heet ze. Dus ja, van alweer. de. Van de, uh, de, de landen dus, is dat nu, reiniging? Ja, reiniging, dus, uh, ja precies. Dus, die, uh, die dan daar langskomen en dan zei ik: van Goh, maar waarom.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 is dat er heel veel aandacht, aandacht lopen, is voor, ja. De, ja. voor dat soort zaken. Maar de vraag is of ze geschikt gewoon zijn. Ja, dat Kijk, dat als je ja. zelfs afgelopen weekend die storm hebt... Nou, ik, weet niet, ik weet niet hoe het bij jullie met de beplanting is... maar ik had prachtige bakken staan op mijn balkon. Mij en een deel weggeraai. daarvan ja. is blijkbaar niet... en daar ben ik dan nu goed achtergekomen... <laughs> dat blijkbaar was niet test. bestand <laughs> tegen die... Nee, ja, ja, dit waren <laughs> ja. voor mij... Ik heb nieuwe bakken toevallig. En ik dacht, nou, ik ga eens eventjes uh, kijken. En dan mis, ik, dan mis ik meneer Van Kleef... die daar ja, altijd goed ja. van Advies uh, ja. diende. Ja. Kijk, de Hortensia's blijven het doen. Maar mijn, uh, de, de, uh, dit deed hij helemaal uit zichzelf. Want jij zat helemaal niet aan je telefoon. <laughs> Oeps. Siri ging zich er onmiddellijk mee bemoeien. Die laten zich in discussie. Al en al die verhalen ja. dan ja. toch maar. Ja, het uh, ja. uh, is zo jammer. <laughs> Big is, Brother yeah. is watching us. Maar het is zo jammer, weet je. Maar het dat allerbelangrijkste is, ze moeten tegen de wind de kunnen. De de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 Aan de ja, achterkant. Ja, de vuilnismannen, maar dat zijn alleen die kleine autootjes. Maar grote wagens komen daar niet meer De mee Grote vuilnismannen nee, komen nee. de containers niet meer schoon. Ja, maar die horen ja. ook in principe volgens mij niet op de nee. trottoir. Nee, maar ook is het het dan niet dan op ook niet meer hoor, daarachter. Nee. Het is veranderd. Oké. Okay. Je moet gewoon op straat en dan, ja, ga je dus, met een en dan moet je met je karretje, net als met de strand. Kijk dat je naar de strandafgang moet, dat is, dat is een ja. ander verhaal. Maar, ja. maar ook je, zelfs die moeten nog boven soms blijven. En dan moeten ze met een karretje dan soms naar beneden. Maar als je kijkt naar die, ik vind wel dat waar de boemerang. Verdwenen is dat, hebben ze wel heel snel goed. heel netjes. Ja, gemaakt. Hem, uh, ruim, en, kijk, en dat is ja. nou die pop-up mentaliteit die ik net bedoel, want dat is wat je moet doen. Ja, je haalt juist. iets weg en, en je heel maakt snel, met eenvoudige middelen ja, heb je. je ziet het er goed uit? Nou, ja, die dit, achterkant van die maat, ja, ook dat ziet er ja, erg uit. Prima. Tegels ja, ja. en heel en zo snel, moet het. heel ja. snel. Ja. Het is tijdelijk, hè? Want dat is natuurlijk, ja, maar, uh, dat maar dat maakt niks uit en dat betekent dat je niet al te kostbare maatregelen gaat nemen. Maar dit ziet er toch prima uit. Behalve de boompjes in de bakken, dat is ja, jouw... Uh, ja, dat ja, is, dat ja, ja, is ja, ja, nog goed. Dat is een ja. doorn ja. in het oog ook. <laughs> nou ja, je hoort ja. Dus een duindoorn in, dus in het echte, oog. Echt, je hoort echt de ja, mensen ja, dat die dus zo. voor ja. het eerst dan hier ja. komen en dan langslopen, dat ze dus zeggen van, joh, uh, dat is raar, w wat, wat is dit? Ja. Dat ziet er toch niet uit? En dat als je dat ja. dan een heel... Want die bloembakken zijn wel mooi. Ja, de ja, het ja het op zich zijn, de zijn ze prachtig. Er zit nee, mooie, wel, ja, die mooie. hebben het je moeilijk gehad, allemaal ja. he, met, met warmte en regen. En, warmte ja. en regen. Ja, ze hebben ze geprobeerd te slopen. Dat ja. is ook wel te zien. Ja. Maar We zijn natuurlijk is, altijd ze mensen hebben die er een omgegooid ook ja. zelfs, ja. je gezien ook. Ja. Ja. Maar als je, als je he, bij de entree van uh, als je een toeristenplaats binnenkomt, dan word je zelf, word je zelf ook blij ja. als je begroet wordt met verzorgde plantenbakken en dergelijke. Ja, want die doorloop, dus, zeg maar onder. Met al die bordjes, de ja, strand, strand is dat, is ja, dat is geweldig. Dat is dat echt is heel, heel de mooi Bankjes, waardoor de kinderen beschilderd zijn...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 En dan gaan we vast gewoon met uh, Susanne Klaas. Ja, nee, nee, nee. I'm I, I just can't En daar zijn we weer. Bij ons zit Suzanne Klaassen. En wij riepen net al van toch geen familie van. Ja, inderdaad Natuurlijk. wel. Natuurlijk. Familie van de Klaassen die we vorige week in het programma hadden. En jullie zijn neef en nicht, hè? Ja. Volle neef en, volle volle volle neef en nicht. nicht. Ja. Helemaal leuk. Ja.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 Uh, we vinden allerlei uh, soorten nou, komen stukjes die plastic. Ah, nou, wat? Ja, dat, uh, die die gaan echt door de filter van de riolering. Uh, zeg maar oh, die gaan die gaan er doorheen. Ja, oh. die spoelen overal dus die, doorheen. Oh. Maar die ga je toch ook? Die doe je toch in een prullenbak? Ja, ik? maar ik denk toch dat dat op de een of andere manier oh. in het riool terechtkomt. komt en uh, wie dat in de gaat zee, in zee. De like, ja, ja. Dus, uh, En ja, voor de rest, ja, de, de, de, de vreemdste... troepjes zeg ja. maar, en ook uh, heel veel uh, strandspeeltjes zo na, dit, ja. uh, na het zomerseizoen ja, ik, ik raap, uh, raap dat altijd schepjes door. schepjes ja, en ja. vormpjes enzovoort ja. en die stop ik in een tas ja. en ik, ik had eerst een neefje die zeg maar van de leeftijd was dat hij daar heel blij mee was en nu ga ik het gewoon naar de tweedehands uh, of ja. maar, hoe heet het, de kringloopwinkel uh, brengen ja, ja.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 klopt ja. Ja, ja ja ik vind ik moet zeggen dat de, de meeste strandtenten die doen wel dat aan het netjes. opruimen hè. dus de, ja. de, de volgende ochtend vroeg daar ja. zie je dan ja, dat heel dat veel is. liggen ja.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 Dus bijvoorbeeld die kleine klinkertjes uh, die we wel eens vonden of baksteentjes. Dat was dan ballast wat meeging naar uh, Zuidoost-Azië, zeg maar. Als de specerijen weer terugkwamen. Oh, en daar, oh ja? Ja, dat, oh. ja, van heel vroeger. En oh. dat, dat, dat kwamen we dan te weten van het Wittersmuseum. Dus het is superleuk. Ja. Maar ik denk, nou ja, nu we echt zo dichtbij zijn, gaat dat natuurlijk wel uh, ja, een keer weer ja. komen. Ja, ik verbaas me er ook zijn. over dat er bijvoorbeeld straattegels dan in de branding liggen. En ja. dan denk ik, hoe dan? ja.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 En al dat touw dat komt van die, van die vissersschepen natuurlijk. Hè? Ja. Die gooien dat overboord, denk ik. Ja, net of. Ze verliezen het. Ja, ik denk dat, ja. dat het. Niet zozeer en, bewust is nee. dat ze dat overboord gooien. dat is ik. Tenminste, wel eens ruig dat is Dus ja, we vinden ook viskratten. Ja, ja of een stukje oh, ja. breekt af, hè? Want dat kan natuurlijk kan ook. dat er ergens iets ja. afbreekt. Ja. En dat dat dan in de bodem ja. van de zee verdwijnt. Ja, en dan kijk, en, gaat en we zijn natuurlijk ook de uh, laatste jaren is de bewustwording over dat je niet zomaar je afval overboord gooit. dat is natuurlijk.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 ja, we hebben oh, ja, ook wel eens een oud oud muntje ge gevonden, oude muntje gevonden, oude botten ja. vinden we ook oh, wel eens. en uh, ja, ik heb zelf uh, heel in het begin wel eens een, een soort uh, fles gevonden met uh, waar brandbaar, lichtontvraagbaar spul in had gezeten okay. en een aantal overals waar de armen en benen van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 Vanuit die hoek uh, natuurlijk ook mensen binnen te krijgen. Omdat wij uh, ja, echt en staan voor... Je in hun de behoefte denk ik ook. Ja, ja, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in ja. onze maatschappij. Ja. En um, veel mensen die nu bu buiten de boot vallen kunnen ja. een hele belangrijke rol spelen. Ja. Juist ja. om de mensen die...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 Community, een groep te formeren. We hebben in Bloemenau ook een ontzettende fijne groep. Sommige mensen zitten er al vanaf het begin en sommige. Ja, waar haken zitten jullie aan. in Bloemenau? Wij zitten op het oude, ja, ik noem het altijd het oude zandwaaierterrein, maar dus naast Copernicus, waar vroeger het bezoekerscentrum zat. Oh, het oude, ah, als je oude, oude bezoekerscentrum. Ja, dus tegenover. Ja, ja, ja, ja, ja, tegenover ja, ja. ja, en dat is een hele mooie groene omgeving mm -hmm. en uh, een hele rustige, de werkplek.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 S uh, Zandvoorts Museum naast uh, het circus. Ja, een klein atelieretje. Ja, ik zie uh, ja. het ook. Van Thomas' huis zitten ja. daar. Ja. Ja. ja, en we hebben de afgelopen jaren, hebben wij, uh, expeditie Juttersgeluk altijd georganiseerd. En daar deden zij ook altijd aan mee. Ja, dus ja. dat is super leuk. Ja, dat zijn wel de pareltjes, vind ik hoor. Ja, zulke plekken. Ja, ja, uh, ja heel bijzonder. Dus Leuk. ja, wij, ja uh, wij hebben een pareltje in Overveen en wij hebben nu een in uh, een tijdelijk pareltje in Zandvoort. In Zandvoort we ja. Hopen ja. Dat wat wat, wat is dat eigenlijk voor een plek? Want ik bedoel, er is natuurlijk nu... Uh, uh, het is pop-up, een pop-up plek. Ja? Op het moment dat het dus tegen de grond gaat. Blijven al die tot die open, tijd blijven die dingen. als dus ja. zijn er dan. En daarna komt er weer wat anders. Weet je? Ja. Maar dat het toch goed Ik vind het wel slim om ja. op die manier. Ja, dat gaat natuurlijk met name om het straatbeeld ja, te veraangenamen. Ja, en ja, niet de vloedering, tegen, ja, de vloedering ja, je, tegen ja, te gaan. Ziet, en wij ja, er lopen heel, heel, heel veel blijven. mensen langs. Ook met wel. Dat is allemaal prima. Ja, en voor ons biedt het natuurlijk ontzettend mooie kans om te laten zien waar we mee bezig zijn. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, heel veel mensen Nou ja, goed. In ieder geval tot november.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 Ik, ja, uh, ik vind, ik, vind ik, het dus idee. Idee. echt uh, prachtig. Dankjewel. Helemaal leuk. Ja. Dankjewel. En ik ben ook heel benieuwd. Uh, en ik, ik moet nu zeker inderdaad aan de overkant bij het Zandvoort Museum een keer gaan kijken wat daar dan voor uh, dingen Spulletjes, liggen. Spulletjes, ja, spullen van ja. Jullie onder andere de die, springtouwen. Ja. Die, uh, ja, nou ja, goed, maar dat zijn toch ook leuke dingen om cadeau te geven, om een reden ja. wat ze noemen. Nou, He, daar zit dan in ieder geval een. Origineel uh, cadeau. Ja, ja. Dat nou, dankjewel. Heel ja, veel succes. succes en, en tot de volgende tot keer de volgende keer. We luisteren ja, even naar muziek dankjewel. en dan komen we zo meteen weer terug.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 ...voor een kopje koffie en voor een beetje gezelligheid en, en kennis hoe, uh, hoe te maken met elkaar. Wat wij uh, vandaag in de krant uh, lazen bij de regio... ...is dat uh, de regio zes vervuilde locaties kent... Uh, ...waarvan er eentje in Zandvoort is...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 Ja, eigenlijk ja. wel. Hè? Ja, want uh, want ja, het is toch een probleem. Ja, Goedemorgen ja. Zandvoort is wel een van de programma's die uh, toch wel op de techniek draait. Uh, je hebt de studio, hè? dat is het mengpaneel en alles. En dat doet de DJ vaak zelf. Maar bij Goedemorgen Zandvoort is er uh, altijd een techneut bij. Die uh, de, de schuiven bedient uh, voor ja. Goedemorgen Zandvoort. In principe een heel makkelijk systeem. Ja. Um, maar ja, we zoeken mensen daarvoor. Uh, sowieso binnen de omroep voor techniek te doen. Algemeen uh, in hè? In het algemeen ja. uh, zoeken we mensen, uh, vrijwilligers. Um,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 Inderdaad, de mensen die je hier ontmoet en de onderwerpen waar het over gaat, is altijd Ja, ja dat, dat ja, maakt. En, breed en, en raar. Roy, uh, uh, leeftijd is dat nog een video. Ja, dat leeftijd nog een... is, is wel uh, natuurlijk wel belangrijk. We hebben hier uh, ook regelmatig jongeren Hele gehad, jongen, van 12 uh, jaar. Ja. Zoals Thomas dat de Jong. En gewoon, die is he? gewoon lekker do ja. doorgestroomd binnen de omroep. Dus als je 12 bent en je denkt van nou ik vind radio leuk, kan je gewoon lekker meedraaien. En uh, dat, dat maakt de omroep zo de omroep. Het is één grote familie, ja. die allemaal een passie hebben voor uh, media, radio